7 uur. Het NOS-journaal. de Jong. Vier Nederlandse hackers gearresteerd. Politie gaat op straat vingerafdrukken afnemen. En Oxfam hekelt gebrek aan noodhulp voor Afrika.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 De apparaatjes worden vooral gebruikt voor het intensiever controleren op illegale vreemdelingen. Ook kunnen politiemensen binnenkort paspoorten op straat digitaal uitlezen en op echtheid controleren. En nagaan of iemand nog een boete heeft te openstaan. De proef loopt tot begin volgend jaar en dan wordt besloten of de politie op grotere schaal met vingerafdrukapparaatjes gaat werken.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 Ongeveer 145 miljoen daarvan komt van de Britse overheid. Nederland heeft 15 miljoen euro toegezegd. De landen als Frankrijk, Italië en Denemarken... krijgen van de hulporganisatie een veeg uit de pan... omdat ze niet of nauwelijks bijdragen. Het heeft al erg lang geduurd voordat de wereld doordrongen raakte... van de ernst van de situatie. En er is nu echt geen excuus meer om te dreuzelen, zegt Oxfam. In Somalië, Kenia en Ethiopië lijden meer dan 10 miljoen mensen honger... door de extreme droogte in het gebied. In het Maastad ziekenhuis zijn opnieuw vier patiënten overleden... die een multiresistente bacterie hadden opgelopen. Het is een bacterie waarmee het Rotterdamse ziekenhuis... al zeker sinds september vorig jaar te kampen heeft. Een van de patiënten lag op de brandwondenafdeling... waar de bacterie tot nu toe niet was vastgesteld. Het aantal bevestigde besmettingen is nu opgelopen tot 70. 25 patiënten zijn overleden. Een commissie onderzoekt de dossiers van alle overleden patiënten... om vast te stellen of de bacterie heeft bijgedragen aan hun overlijden. Mediamagnaat Murdoch en oud-hoofdredacteur Brooks... hebben tegenover een Britse parlementaire commissie... nog eens hun spijt betuigd over het afluisterschandaal bij News of the World. Maar ze beklemtoonden allebei dat ze niets van de praktijken wisten... en zich daarom ook niet verantwoordelijk voelen. Brooks zei dat ze ook nooit toestemming heeft gegeven... voor het omkopen van politiemensen om aan informatie te komen. Ze noemde het verschrikkelijk dat iemand die door News of the World werd betaald... de voicemail van een vermoord Brits meisje heeft afgeluisterd.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 In de halve finale tegen Peru scoorde hij kort na rust twee keer binnen drie minuten. In de finale van de Copa America speelt Uruguay zondag tegen de winnaar van de wedstrijd Paraguay-Venezuela. Die wordt vandaag gespeeld. Het weer vanochtend droog en in het westen zonnige periode. In het oosten overwegend bewolkt. Vanmiddag enkele buien met in het oosten en het zuidoosten kans op onweer. Tussendoor ook zonnige periode. Het wordt 19 graden op de wadden tot 22 in het binnenland. En het blijft de komende dagen wisselvallig zomerweer. ABB verkeersinformatie Er staat één file op de A8 richting Amsterdam... tussen Knopend Zaandam en Knopend Koenplein, 3 kilometer. NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over zeven. Het was de grote Blame Someone Else Day gisteren in het Britse lagerhuis. Rupert Murdoch, zijn zoon James en rechterhand Rebecca Brooks. Ze hebben het allemaal niet geweten. Straks meer erover. Eerst naar Amerika. Want er lijkt enig schot te zitten in de onderhandelingen tussen politici over de verhoging van het zogenaamde schuldenplafond, de Verenigde Staten. Volgens president Obama zijn de Democraten en de Republikeinen, die al weken met elkaar bakkeleien, elkaar nu iets genaderd. Ik denk dat we op hetzelfde plekje zijn. En mijn hoop is dat we iedereen over de volgende dagen kunnen beginnen. om een klare richting te scheuren. en om dit probleem te vervolgen. Toenadering tussen de Democraten en de Republikeinen... is te danken aan de zogenaamde Gang of Six... die met een plan is gekomen dat oplossing kan bieden... voor het probleem van dat schuldenplafond. gaan we over praten met onze correspondent in Washington... Elko Bos van Roosentaal. Elko, eerst maar eens die Gang of Six. Wie zijn dat?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 Maar het is wel spannend. Eelko Bos van Roosentaal, dank je wel. Smaak ik al vanuit Washington. In het Maastad ziekenhuis in Rotterdam zijn opnieuw vier patiënten overleden... die de multiresistente bacterie hadden opgelopen. Daarmee kampt het ziekenhuis al maanden. Een van die patiënten lag in het brandwondencentrum van het ziekenhuis... waar de bacterie tot nu toe niet was aangetroffen. Het totaal aantal bevestigde besmettingen is nu opgelopen tot 70... van wie 25 mensen zijn overleden.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 Isolatieafdeling ging toen er dan weer een uh, multiresistente clubcella was gevonden. En dat weekend daarna is het echt helemaal bergafwaarts gegaan dat ze eigenlijk niet meer kon lopen, niet meer zelf eten, niet meer zelf drinken. Dat hebben wij allemaal beide moeten doen. Het ziekenhuispersoneel nam vaak een loopje met de hygiënevoorschriften. Op een gegeven moment kwam ik binnenlopen en dan zaten ze bij de prikken zonder handschoenen aan. Dat ik ze erop heb gewezen van. Uh,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 14 minuten over 7 is het. Wij gaan naar de Limburgse politiek. Harm Uringa stapt namelijk uit de Limburgse statenfractie van de PVV. En hij gaat verder in zijn eentje als eenmansfractie. De PVV komt daarmee op negen zetels en dat maakt het CDA tot de grootste partij met tien statenleden. Jean van Hoofd is politiek redacteur van de regionale omroep L1. Meneer van Hoofd, goeiemorgen. Goeiemorgen. Zeg Rommel dat al langer in die uh, fractie van de PVV? Uh... Nou, in ieder geval is dat niet naar buiten gekomen. Het was toch wel een verrassing dat Uringa uh, en de fractie gisteren bekend bekendmaakten dat hij uh, daaruit stapte. Ik heb Uringa zelf wel gesproken. Hij zei wel, het is een lang proces geweest en uh, ja, ik heb nu de knoop doorgehakt. Van de PVV wil niemand een reactie geven, meneer Van Hoven. Wat, wat kunt u vertellen? Wat is er dan aan de hand? Ja, je krijgt er niet precies een vinger achter. Er is in ieder geval uh, niet uh, een duidelijk dossier wat de aanleiding is geweest uh, tot de buik. Zoals ik al zei, dit is een lange proces. Uh, Uringa die zei gisteren uh, tegen mij van ja, uh, ik ben niet van mijn geloof gevallen. ik blijf toch wel PVV'er, maar ik ben een PVV'er van zeer genuanceerde uh, snit. En ik ben iemand die graag uh, voorstellen, ook al komen ze van de oppositie, op de inhoud wil beoordelen en niet uh, ja, uh, een politieke beoordeling wil geven, in de zin van als het van de oppositie komt, is het bijvoorbeeld niks. Dus ja, daar zit natuurlijk uh, wel uh, ja, een, een, een verschil met wellicht de lijn van de, van, uh, van de fractievoorzitter en de andere leden van de fractie. En voor Uringa was dat dan blijkbaar de reden om te zeggen, uh, ik kap ermee. Mm, maar is, is uh, Uringa dan degene die, die wat dwars is of is, is er meer onrust binnen die partij? Uh, nou ja, er is wel uh, vorige week nog een uh, Roland van Vliet uit uh, de fractie gestapt. Maar dat was om reden dat hij uh, zijn statenleidmaatschap niet meer met het Tweede Kamerlidmaatschap zou combineren. Maar ik heb geen aanwijzingen dat er nu, uh, dat wij zo spreken, morgen nog twee anderen volgen. Hmm. Maar zou het kunnen komen, want nu is van Vliet dus ook weg, hè? Dat, die had tot, tenminste nog wat ervaring, dat het door gebrek aan ervaring komt? Uh, dat Uringa nu is opgestapt. Ja. Uh, nou ja, dat er onrust is. Um, dat, dat geloof ik uh, niet dat het met de gebruik aan ervaringen uh, te maken heeft. Ik denk dat het wel uh, wellicht uh, ja, uh, met de, de toon die uh, de PVV soms uh, aanslaat te maken kan hebben. Maar uh, uh, het blijft allemaal een beetje speculeren. Kijk, twee maanden geleden uh, heeft de PVV in Limburg nog wat puïste gekregen met het feit dat ze zich tegen de bouw van een nieuwe moskee in Roermond verzetten. Dat was op zich niet zo onmerkelijk, maar wel dat ze dat het haatpaleis noemden. Nou ja, uh, dat heeft nogal wat uh, kritiek opgeleverd, natuurlijk vooral ook van... Andere partijen. Maar het kan best zijn dat Uringa dat als een voorbeeld uh, voelde van ja, uh, op die manier wil ik ook als PVV'er uh, niet politiek bedrijven in Limburg. Heeft het uit de fractiestappen van Uringa eigenlijk gevolgen voor de coalitie in Limburg? Nee, dat niet. De coalitie had een meerderheid van 28 van de 47 statenzetels. Dat wordt er nu eentje minder. Maar u heeft ook gezegd, ja, ik ga niet ineens oppositie voeren. Ik blijf ook achter het coalitieakkoord staan okay. dat gesloten is. Dus die coalitie komt niet in gevaar. Nee, maar het gaat dus er zo alleen verder. Jan van Hof, dank. Politiek redacteur van regionale omroep L1. Bestellen via internet en kopen, dat is dus snel en makkelijk, maar niet zonder problemen. Het aantal klachten over webwinkels neemt toe. Hier is de verkeersinformatie bij de AWB Edwin Gerritsen. Er staat maar één file op de A8 richting Amsterdam tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Koemplein 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Rupert Murdoch moest gisteren in het Britse Lagerhuis vertellen wat hij wist over de afluisterpraktijken van zijn Britse krant The News of the World. Het verhoor werd live uitgezonden op de Britse televisie. Het werd ook in Nederland door veel mensen gevolgd. Onder andere door Ronald van der Krol. Hij woonde jarenlang in Groot-Brittannië. werkt nu in Nederland bij het financiële dagblad. Meneer van der Krol, goedemorgen opnieuw. Goedemorgen. Heb je eerder ook gesproken? Um, wat viel u op aan dit verhoor? Nou, ten eerste, ik, ik was gefascineerd uh, toen Murdoch zei op een gegeven moment... Uh, ik, ik heb al deze zaken overgelaten aan mensen die ik vertrouwde en die hebben mij verraden. Maar hij heeft niet aangegeven wie dat uh, zijn. Dus dat, het begint nu een, enorm uh, een soort zwarte pietenspel uh, binnen News International. Dat, dat is interessant. En, en ten tweede ook gewoon zijn, uh, zijn voorkomen. Hij kwam toch heel breekbaar over uh, van veel mensen is Rupert Murdoch de machtigste man uh, van de media, zeker in uh, Groot-Brittannië. En dan zie je hem daar een beetje stuntelen, een, be een beetje naar woorden zoeken en het uh, niet zo goed meer weten. En dat is toch uh, onthutsend. Uh, gisteravond op de BBC werd er iemand gezegd, ja, er is net uh, The Wizard of Oz in, in, in dat verhaal. En aan het einde van The Wizard of Oz dan schrijft, uh, schrijft het meisje een gordijntje opzij en dan blijkt die grote tovenaar die de hele tijd onzichtbaar was een soort gewone man te zijn. En dat was uh, dat is met uh, Rupert Murdoch nu, nu ook. Ja, hij, hij zag er inderdaad aangedaan uit. Hij zei ook dat hij zeer nederig daar zat. Maar zou hij dat echt zijn? Doet het hem wel echt iets? Ja, dat denk ik wel. Hij is gewend natuurlijk dat uh, de, de rollen omgedraaid uh, zijn. Dat hij als uh, uitgever, dat, dat hij uh, mensen uh, verhoort. Uh, dat, dat, dat, dat mensen uh, toch een mikpunt, een centraal punt zijn van een schandalen. Nu is hij dat zelf. Uh, dus menselijk gezien denk ik dat hij dat ook zeker vervelend vindt. Maar financieel zie je ook aan het einde van zijn leven. Hij is nu 80. Uh, begint toch zijn imperium uh, een beetje te verbokkelen. Uh, in Groot-Brittannië is het uh, gedaan. En de, de vraag is wat ook in, in Amerika gebeurt. Hij heeft ook daar hele grote belangen. En als het zou blijken dat hij ook daar of dat zijn uh, mensen daar ook uh, e-mails of, of voicemails uh, hebben afgeluisterd, dan dan heeft hij een heel groot probleem. En vooral als het blijkt dat het ook uh, slachtoffers zijn geweest van 9-11. Ja. Want dan, uh, dat, dan, dan heeft hij echt in, in, in een gigantisch probleem. Wat is uh, dat ligt natuurlijk echt... heel erg gevoelig, hè? Zeer gevoelig. En uh, ze hebben dat ook in de groot gedaan bij uh, slachtoffers van de, de terreuraanslag in, in Londen. Maar uh, de, ja, dat, dat wordt gewoon uh, een enorm veel zwaarder voor hem als dat ook in Amerika is gebeurd. Okay. Nou ook zijn zoon James werd gehoord. En Rebecca Brooks, oud-hoofdredacteur van News of the World. Uh, zij sprak haar afschuw uit over het afluisteren van de voicemail van dat vermoorde meisje Millie Dowler Laten we even horen. Of course, um I have regrets. I mean the, the idea that uh Millie Dowler's um uh, phone was accessed by someone being paid by the News of the World, or even worse, authorized by someone at the News of the World, is a, as horrible abhorrent to me as it is to everyone in this room. Ja. Iedereen heeft spijt, uh, maar tegelijkertijd heeft niemand dat geweten. Gelooft u, Rebecca Brooks? Nee, dat kan uh, bijna niet. Uh, er zijn niet vier mensen afgeluisterd in al die jaar, maar vierduizend. En dat kan je niet on ontgaan zijn. Er zijn privédetectives geweest, die zijn betaald. Uh, er zijn rekeningen ingediend uh, ergens. En toch als, als hoofdredacteur moet je weten ook hoe, hoe je aan bepaalde verhalen komt. Ook omdat, uh, zeker in Groot-Brittannië, zijn uh, de wetten rond Smaat heel, heel streng. Mm -hmm. Dus je moet echt zeker weten wat je brengt. En bovendien en... ben je verantwoordelijk voor de sfeer die heerst op een redactie. En is... uh, de, het klimaat dat daar is. Zeker. En ik, ik denk dat het geen incident was, maar gewoon een cultuur. En uh, ja, daar is zij toch een exponent uh, van. Ja. Nu is dit ook uh, duidelijk een politieke zaak. En het wordt het ook steeds meer een politieke zaak. Heeft u zich nog verbaasd eigenlijk over de felheid van de parlementariërs gisteren? Nou, ik vond, ik vond het eigenlijk uh, de meeste tijden wel, wel meevallen. Hm. Nou, maar was ze durfden een... wel, hè? Dat hebben ze toch lange tijd niet gedaan? Nee, nee ze hebben hem natuurlijk altijd wel nodig gehad, ja. de, de hele politiek. Uh, en nu zat hij daar en ze hebben hem wel on ondervraagd. Maar ik. Uh, ja, dat was ook heel lastig, omdat hij ook niet snel antwoord gaf op, op, op vragen. Dus je kon ook niet zo makkelijk uh, doorvragen. Maar ik vind niet dat ze heel, hem heel agressief hebben behandeld. Het had uh, ja. erger gekund. Okay. Uh, wat voor gevolgen? Want laten we even vooruitkijken. Heeft deze affaire, waarin Murdoch de hoofdrol speelt, voor de Britse politiek? Want uh, wat als één ding duidelijk is geworden, is het wel dat de politiek enorm vervlochten is met de media. En dan vooral met het imperium van Murdoch. Ja, het zou anders zijn als alleen de Conservatives dat hadden gedaan en alleen uh, Cameron uh, zo zulke goede banden met hem uh, onderhield. Maar dat geldt ook voor Tony Blair in het verleden en Gordon Brown. Dus iedereen uh, heeft boter op zijn hoofd. Um, Want wat maar... gisteren duidelijk werd is dat uh, Murdoch bijvoorbeeld bij elke premier via de achterdeur op Downing Street ten even een bezoekje bracht. Ja, en via de achterdeur inderdaad. Maar hij, hij was uh, oppermachtig. Ook interessant is dat zijn, hij heeft twee hele jonge kinderen heeft uh, bij zijn derde vrouw. Die we ook gisteren in beeld hebben gezien. De Chinese uh, Wendy Deng. En die, die, die kinderen speelden met de kinderen van Gordon Brown. Dus het was er, erg innig allemaal. En dat, uh, dat is nu heel, heel pijnlijk voor, voor iedereen. Maar vooral nu voor uh, Cameron, omdat hij ook een oud News of the World man Als spindokter had binnen zijn organisatie en, en al ja. heel, heel lang. Ja, en dat is die, die Coulson En Cameron zit er nog meer in, hè? want hij heeft toch echt ook wel banden. Hij is bevriend met familie en, en mensen die werken daar bij News of the World en bij Murdoch. Wat verwacht u van, van Cameron vandaag? Want die gaat een verklaring geven. Ja, die, die zal ook heel nederig zijn, denk ik. Maar hij zal ook uh, geen schuld bekennen. Hij, hij zal zeggen dat hem is voorgelogen. Dat hij waarschijnlijk Andy Colson gevraagd heeft naar die praktijk. En dat hem waarschijnlijk is verzekerd dat er niks uh, aan de hand was. Um, dus hij heeft het dan ook uh, niet, niet geweten. Maar hij zal dan ook toch heel verzwakt hieruit komen. Uh, verzwakt in de Britse politiek, maar ook binnen zijn eigen coalitie. Want je ziet dat uh, Nick Clegg uh, van de Liberals... Um, ja, die, die, die, die kunnen hier ook toch wel van smullen. Omdat uh, hun positie nu versterkt ja. uh, is nu dat uh, Cameron verzwakt is. Ja, want de onaantastbaarheid van Cameron is absoluut voorbij. Dit, dit gaat gevolgen hebben voor verkiezingen uiteindelijk, zegt u eigenlijk. Ja, die, die, die, die komen er niet zo snel, tenzij het kabinet uh, valt. Maar dit is toch een enorme schaduw nu al voor, voor het eerst eigenlijk over, over die coalitie. Uh, dus uh, Kermen komt toch naar voren als iemand die niet heel goed nagedacht gedacht heeft of het wel uh, zo slim is... Om, om, om iemand uit die organisatie uh, in number 10 uh, te halen. Ja. En die Lib, uh, lib Dems, die uh, liberalen, die de coalitiepartner... die flinke tikken hebben gehad hè, vanwege de bezuinigingen de laatste tijd... die doen het nu goed, hè, want die zijn toch altijd standvastig geweest in hun kritiek. Ja, die, die zijn heel, uh, heel duidelijk geweest uh, al, altijd. en die Colson was ook geen, uh, geen vriend van de Liberal Democrats. Uh, dus uh, dat was denk ik wel haat en neid altijd. Maar uh, er dus, ja, dus zal ook toch wel een beetje schadenfreude zijn... Ja. Bij, bij, de, bij de partners uh, binnen de coalitie. En dat is nooit goed natuurlijk voor de politiek. Ronald van der Krol, chef van de weekendbijlagen van het Financiële Dagblad. Hartelijk dank dat u dit voor ons volgde en uw commentaar gaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is zes minuten voor half acht. Wij gaan naar het shoppen op internet. De Consumentenautoriteit krijgt namelijk steeds vaker klachten binnen over webwinkels. Afgelopen half jaar kreeg de overheidsdienst, die toeziet op de naleving van consumentenrechten, zo'n 10.000 klachten binnen over winkels. 42 van de klachten betrof online winkels. Een jaar eerder was dat nog maar 35 Bernadette van Buggen, directeur van de Consumentenautoriteit. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Is die stijging niet heel simpel te verklaren, namelijk we kopen steeds vaker wat online? Ja, dat is zeker een belangrijke verklaring voor de toename, dat verwachten wij ook. En hè, want je ziet de toename van eh, de afname van producten online. En daardoor ontstaan, eh, tegelijkertijd zie je ook een enorme toename van het aantal webwinkels. En daar zit natuurlijk ook eh, kaf tussen het koren. Ja, er zitten veel amateurs tussen die opslag in de keuken hebben. Um, er zitten wel een aantal tussen en een aantal doen dat heel goed. Juist ook prima aan de regels, maar een aantal doen dat ook niet. En uh, vandaar dat wij op de consument waarschuwen, check van tevoren goed of de webwinkel uh, valide is voordat je tot de koop overgaat. Hoe kan je dat zien dan? Um, wij hebben een checklist ontwikkeld op onze website consumwijzing. En daar staan een aantal uh, vrij eenvoudige tips die je kan doorlopen. En dan is de kans groot dat je inderdaad met een uh, solide winkel te maken hebt. Ja, dan kun je eens een voorbeeld geven. Waar moet je nou op letten dan? Nou, bijvoorbeeld heel belangrijk is simpel iets misschien eh, kijken of er goed de op opstaan. En eh, check eventueel dubbel of het eh, bedrijf ook ingeschreven staat bij de Kamer Koophandel. Een andere eenvoudige tip is Google even of er meer eh, recensies over de webwinkel te vinden staan. Wij zien als er meldingen komen dat het vaak niet één consument is, maar dat je bijvoorbeeld op consumentenfora meerdere meldingen al over het betreffende bedrijf ziet. Waar gaat het om? Wat, wat zijn de meest voorkomende klachten? De meest voorkomende klachten zijn uh, het niet leveren of het niet tijdig leveren. Um, ook dat het bedrijf niet reageert op klachten van de consument. En een belangrijk punt is ook dat als het uh, product binnen de wettelijke bedenktermijn wordt teruggezonden, dat de consument niet zijn geld terugkrijgt. Hmm. Zelf is het, heb ik ook al eens ervaring gehad met online winkelen. Het is af en toe best wel lastig om die bedrijven te bereiken. Om überhaupt een telefoonnummer te vinden of, of een mailadres. Krijgt u daar ook klachten over? Ja, precies. Dat is wat ik ook bedoelde met contactgegevens. Okay. Daar let, let je misschien niet op als je koopt, als je het product ziet wat je graag wil hebben. En als je dan in de problemen komt, blijkt opeens dat het heel lastig te vinden is. Dus vandaar dat het slim is en dat staat op onze online shopscan. Kijk even goed van tevoren, staan die gegevens duidelijk op de website. Dan ja. nou zijn er ook klachten over online dating sites. Ja, ja, dat is natuurlijk ook een soort van shoppen. Wat voor klachten krijgt u daarover? Um, daar zie je dat het met name ook om de informatie gaat. Ook niet altijd duidelijk van hoe je in contact met het bedrijf kan komen. Maar ook bijvoorbeeld uh, stilzwijgende verlenging. Dat de ah, consument niet bewust is van, die denkt, ik ga voor een proefperiode een, een contract aan. En het wordt stilzwijgend omgezet in een uh, vast lidmaatschap. Nou, ja, dat is ook niet zo mooi. En uh, u, gaat ze, u heeft ze geïnventariseerd en nu via uw website. Kun je dan ook erachter komen of een webshop goed is of niet? Nou, of geeft webshop... u geen namen? Wij geven geen namen, nee. Um, dat doen we alleen als we bedrijven echt formeel onderzocht hebben. Dan geven we wel namen, dat mogen wij die openbaar maken. Maar wat wij nu bijvoorbeeld recent hebben gedaan, waar ook twee webwinkels... Die, waar je nog wel kon bestellen, maar die niet meer leverden... Daar zijn wij snel een gesprek mee aangegaan om zo snel mogelijk te kunnen optreden. En die bedrijven hebben onder onze druk ook de websites nu inmiddels uit de lucht gehaald. Ja, want wat, wat is uw middel om, om iets te doen tegen, tegen dit soort winkels? U, u kunt uh, ja, name and shame doen natuurlijk. We ja, als wij, als wij bij van bedrijf zeg maar, zien dat er echt structureel veel klachten komen, dan kunnen wij een onderzoek doen. Uh, wij kunnen informeel snel optreden, wat ik net het voorbeeld gaf, dat we dan het gesprek met de bedrijven gaan en dat we de website uit de lucht halen, zodat ja. verdere schade beperkt wordt voor consumenten. Doen bedrijven dat niet, dan kunnen wij een formeel onderzoek doen en dat kan uh, uitmonden bijvoorbeeld in een boete. Oh, Oké, okay. goed. Bernadette van Burgham, directeur van de Consumentenautoriteit, dank u wel. Goedemorgen.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 Vier Nederlandse hackers opgepakt. Oxfam boos op Europese landen. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Ewout Jong. De politie heeft vier Nederlanders opgepakt die betrokken zouden zijn bij de hackersgroep Anonymous. Daarnaast werden in de VS 16 mensen gearresteerd en in Groot-Brittannië 1. Ze worden allemaal verdacht van samenzwering en het opzettelijk beschadigen van beveiligde computers. De Britse arrestant is minderjarig. In de VS werden de 16 verdachten in verschillende staten tegelijkertijd opgepakt.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 De hackersgroep Anonymous zat onder meer achter de cyberaanvallen op betalingssite PayPal... en de creditcardmaatschappijen Mastercard en Visa. Die weigerden transacties te verzorgen voor de klokkenluidersite Wikileaks. In het Maastad zijn opnieuw vier patiënten overleden... die de multiresistente bacterie hadden opgelopen... waarmee het Rotterdamse ziekenhuis al zeker sinds september vorig jaar te kampen heeft. Het aantal bevestigde besmettingen is nu opgelopen tot 70. 25 patiënten zijn overleden. Een dochter van een van de overleden patiënten.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 President Allende van Chili heeft bij de staatsgreep in 1973 zelfmoord gepleegd. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van zijn stoffelijke resten. Allende pleegde na een bestorming van het presidentieel paleis door troepen van Pinochet zelfmoord met een automatisch geweer, zegt een van de onderzoekers. The gun was set on fully automatic position, so in that position the gun fires at a rate of 10 bullets per second. Volgens de dochter van Allende komt de conclusie van het onderzoek overeen met wat de familie altijd al heeft gedacht. Mijn vader heeft onder extreme omstandigheden zelfmoord gepleegd, zegt ze. President Allende, el 11 de septiembre de 1973, ante las circunstancias extremas que vivió, tomó la de quitarse la Het was lange tijd onduidelijk of de president door militairen werd doodgeschoten of dat hij zelfmoord pleegde, zoals lijfwachten vertelden. Als het aan de Europese Unie ligt, komt er nog voor de herfst een nieuw akkoord met de Amerikanen over het doorspelen van gegevens van vliegtuigpassagiers. Nederland en sommige andere Europese landen vinden de bestaande afspraken te ver gaan. Afgesproken was onder meer dat gegevens over Europese reizigers 15 jaar mogen worden bewaard. Die termijn moet korter, vindt de EU.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 Vooral in het westen zijn er vanochtend zonnige perioden. In het oosten is het bewolkt, maar later in de ochtend is ook daar ruimte voor wat zon. Vanmiddag ontstaan er enkele buien met in het zuidoosten en oosten kans op onweer. De buien worden afgewisseld door een mix van zon- en stapelwolken. Bij een zwakke tot matige westen- tot noordwestenwind... wordt het 19 graden aan zee tot 22 graden in het binnenland. Morgen verandert er vrij weinig aan het weerbeeld. Het is wisselend bewolkt en in de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Het wordt gemiddeld 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig zomerweer met van tijd tot tijd enkele buien. Met maximaal rond 19 graden is het bovendien koel cool voor de tijd van het jaar. awb verkeersinformatie. er staan twee files. Op de A8 richting Amsterdam voor het Koenplein vier kilometer. De A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen bijvoorbeeld via internet via NOS.nl. Daar leest u meer over de honger en de droogte in Afrika. En daarover spreken we straks. De staatssecretaris Ben Knape die is uh, in een vluchtelingenkamp in Kenia in de Dap, uh, geweest. Hij is net terug, we spreken hem zo. Eerst naar Turkije. Uh, het is deze dagen precies 37 jaar geleden dat Turkije Noord-Cyprus binnenviel. Turkije is ook het enige land dat de staat Noord-Cyprus erkent. De Turkse premier Erdogan is daar deze dagen op bezoek en deed een paar pittige uitspraken. Woorden die Turkije en de Europese Unie bepaald niet dichter bij elkaar zullen brengen? Bram Vermeulen in Turkije, wat heeft hij gezegd? Nou ja, dat de Turkije de relatie met de Europese Unie volledig zal bevriezen als Grieks-Cyprus volgend jaar voorzitter wordt van de EU, zoals nu... ...op de agenda staat. Uh, de Turken erkennen de regering van Cyprus niet... ...die in 2004 lid mocht worden van de EU... ...en weigert dus ook nu om uh, ja, aan de onderhandelingstafel te gaan zitten... ...met de regering in Nikosia, ...zolang er geen permanente oplossing is gevonden voor het eiland... ...dat inderdaad al sinds 1974 is verdeeld... Uh, ...tussen een Grieks- en een Turk-Cypriotisch deel. Dus dat zou betekenen dat er zes maanden lang geen enkel contact is tussen Ankara... En Europa. Ja, dat zijn grote woorden, Bram. Voor wie zijn die ja. bedoeld? Nou, wat denk je? Voor jullie daar. Uh, voor, dus voor heel Europa. Kijk, je moet dit natuurlijk zien als een beetje uh, bluffpoker van de Turkse ja. premier. Uh, om meer druk uit te oefenen op de Europese Unie. Om eindelijk eens wat te gaan doen aan deze slepende kwestie. Want Cyprus houdt uiteindelijk iedereen in gijzeling, Turkije, uh, het eiland zelf, maar ook de Europese Unie. Turkije kan niet toetreden tot de Europese Unie. Zolang het nog steeds 35.000 soldaten heeft gestationeerd in het noorden van het land. En wat de Turken vooral dwars zit. is dat de Turk-Cyprioten. in 2004 per referendum. kozen voor een plan om het hele eiland te herenigen. om die groene lijn. die groene buffer daar weg te halen. maar dat het juist de Griek-Cyprioten waren. in hetzelfde referendum die tegenstemden. tegen hereniging en vervolgens. Door Europa werd beloond met lidmaatschap. De EU heeft ons bedrogen, zegt Erdogan. En hij wil dus dat er in de komende nou ja, twaalf maanden gewoon iets gebeurt. Hm, maar is, is dit dan voor de bune of meent hij het serieus? Nee, hij, nou ja, wat ik, wat ik, wat ik hoor is dat, uh, dat, dat hoor ik al heel vaak, is dat dit een cruciaal ja wordt uh, tussen, uh, in elk geval als het gaat om de kwestie Cyprus, uiteindelijk gaat het gewoon verschrikkelijk slecht. Uh, tussen de EU. Er is in de afgelopen jaren geen enkele vooruitgang geboekt. Ga maar naar. Er zijn zo'n 35 onderhandelingshoofdstukken, zoals dat heet, uh, tussen Europa en Turkije, die moeten worden afgesloten. Van die 35 onderhandelingshoofdstukken is er wel geteld één afgesloten. In Europa, zoals je weet, groeit de afkeer. Niet alleen van Turkije, maar van eigenlijk het hele Europese project. En in Turkije groeit de economie nu zo hard. Het is nu de snelst groeiende economie ter wereld. Dat je hier ook steeds vaker hoort... Ach, Europa, Wie heeft Europa nog nodig? En Cyprus is dus een soort excuustruus geworden voor beide partijen. Zolang die kwestie niet is opgelost, kunnen de onderhandelingen niet verder. En doet iedereen lekker niks. Nou, Bram Vermeulen vanuit Turkije, dankjewel weer. De tour, etappe van gisteren dan. Die had verrassende gevolgen voor het klassement. Van Saint-Paul, Chateau naar Gap ging het gisteren. Sebastian Timmerman, goedemorgen. Goedemorgen. ja Huishof boekte een uh, prachtige overwinning. Dat was zeer knap, maar man van de wedstrijd was toch contador. Ja en uh, Enkel Evans niet te vergeten ja, de uh, Australier. Mee. Ja die ging mee, die ging mee. Want wat gebeurde er? Nou de groep met Huishof uh, waren de tien in totaal. Geen hele of nou niet hele dag. reed vooruit. Dit al lang voordat ze weg waren. Want het was een hele snelle rit. Iedereen wilde ontsnappen. En in de finale uh, moest er nog een column van de tweede categorie, de Maalse, die is uh, 9 kilometer lang. Er zitten een paar behoorlijk steile stukken in. En daar in één keer uh, sloeg iedereen op hol, want Alberto veel aan. Hij had het al een beetje aangekondigd op de rustdag, tenminste dat hij het moest doen in de Alpen. Nou ja, hij deed het zeg maar in de, de zuidelijke uitlopers van de Alpen, daarom, uh, omtrent GAP. En dat um, ging drie keer... en uiteindelijk konden alleen dus... Uh, Cadell Evans en de Olympisch kampioen... Samuel Sanchez met hem mee. En dat betekent een beetje tijdverlies... voor uh, uh, Frank Sleck bijvoorbeeld. Maar dat ging om... een zeventiental uh, seconde. Maar uh, Andy Sleck... Die, uh, ja, die, die kwam helemaal niet naar beneden. Want het is ook nog eens een lastige afdaling. Uh, tot aan de finish in kap. En Andy slikt. Die verliest gewoon uh, ja, een dikke minuut. En dus is het klassement weer helemaal uh, op zijn nou, kop. Wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval weer veranderd. Dat Alberto contador dus behoorlijk is ingelopen. Hij staat inmiddels ook zesde. Want hij is Ivan Basso voorbij. Die is helemaal weggevallen. Uit die top dus van het algemeen klassement. En zo is dat, uh, dat die top van het algemeen klassement weer een stuk spannender geworden. Met die, die ritten voor de boeg En dat is leuk interessant, want de broertjes had hadden zo'n grote mond... tijdens de persconferentie op de rustdag. Ook over Contador, dat, uh, dat ze niet zouden zien dat hij de Tour nog ging winnen. En dan worden ze zo op hey, achterstand nou, gereden. En dat, dat, uh, zal hem, uh, dat zal hem geprikkeld hebben. Uh, dat zal uh, ook de manager van die ploeg van Contador geprikkeld hebben, Björne Ries. Die heeft jarenlang samengewerkt met en Frank Slek ervoor. vorig jaar kwam... die er uh, in één keer achter uh, na de Tour dat de, zij een eigen ploeg gingen beginnen... Dus uh, dat zal ook, uh, ook hem uh, geprikkeld hebben door tot deze aanval te komen. Of waardoor hij tot deze aanval kwam. Ja, En het verschil is dus nu uh, iets minder dan twee minuten ten opzichte van Frank Sleek. En als ik kijk naar het verschil met Andy Sleek, dan is dat nog maar 39 seconden in het nadeel van Alberto Contador. Dus dat ziet er heel anders uit. Maar, zoals ik ook al aan het begin van het gesprekje zei, vergeet niet Cadell Evans. Want die ging een beetje sneaky mee met Contador. Nam daarna wel een aantal keer over en reed Contador nog op een paar seconden. Uh, uiteindelijk in de straten van dat. Dus dat verschil is nog zelfs weer ietsje groot geworden. Dat is bijna uh, twee minuten in het voor van Cadeau Evans. En dat is ook een goede tijdrijden. Dus die moet je ook nog kwijt zien te raken de komende dagen. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd vandaag. Sebastian Timman, dankjewel weer. Oké. Okay. U hoort het geluid uit een tent op de camping Vossendijk in Nijmegen. Vierdaagse camping vol tenten en caravans. En de man in deze tent was niet wakker te krijgen. hoort u drie kwartier geleden al. En u, Joris van der Kerkhof in Nijmegen? Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Zou ik u wat mogen vragen? Ja. Die wekker ging wel heel lang af, hè? Dat klopt. Ik heb hem... Uh... Niet gehoord? Nee. Ik moet een heel kort interview zijn, want als ik uh, nu vertrek, kom ik twee minuten voor de officiële einde van de officiële taarttijd. Uh, kan ik starten. Ja, ik heb begrepen van die buren, nou, er zitten schoenen in, u kunt ook al die kant op lopen hoor, maar dat er bloedblaren in zitten en dat er eigenlijk geadviseerd was om maar niet te starten. Eh, uh, dat klopt. Dat, nou, het was een oude blessure, hè? Dus niet een nieuwe blessure, het was een oude blessure. Dus, uh, maar ik had ook gezien, van, het ziet er niet lekker uit. Hè, dus ik denk, wat doe ik? Ik, ik? ik ga even langs de EHBO. De eerste EHBO, want die hebben het lekker rustig. Dus, uh, nou, daar naartoe. En naar binnen? Ja, een verpleger, verpleger kijken. Nee, daar moet een dokter bij komen. Dokter? Oe, nou, dat ziet er uh, niet zo goed uit. Uh, bloed onder de dingen. Dus bij de nageliemalgas. Uh, ja, meneer. Ik moet u helaas adviseren om te stoppen. En toen dacht hij van, ik drink gewoon nog een glaasje wijn hier bij mijn tent en ik ga gewoon door. Nee, dat was tien kilometer uh, na de start. Nee, ik was behoorlijk aangeslagen. Gelukkig kwam ik de burgemeester van Bemmel tegen, die stond er met zo'n ketting. Dus ik geef hem een handje en hij vraagt hoe gaat het. Ik zeg uh, slecht. <lacht> hij uh, vraagt uh, waarom. Ik zeg, ja, ik kreeg een advies van de dokter om maar te stoppen. En, uh, oh, oh, dat moet u wel doen, hoor. U moet wel het advies van de dokter opvolgen. Nou, ik moet. Je bent u niet, hè? Uh, jawel. Maar ik... In dit geval niet. Ik, ik keek zo teleurgesteld. Toen zei hij, ja, ga wij hier een kopje koffie halen. En dus uh, mocht ik het gemeentehuis in en zeggen... op last van de burgemeester mag ik van jullie koffie krijgen. En toen ook een paar broodjes. Ja, en toen ben ik verder gegaan. Dus, eh... Uh, ja, je kunt zeggen, je weet, het gaat mis. Uh, maar als het pas misgaat na de vierde dag, daar hoop ik op. Stierk, stierk. dan. U loopt in ieder geval een stuk soepeler dan je zou denken... voor iemand uh, die door de dokter geadviseerd is gisteren na 10 kilometer om te stoppen. Ik zou bijna zeggen dat pleit voor de kwaliteit van de dokters op deze vierdaagse. Maar dat is niet aardig. Nee, het was een hele aardige man. <lacht> je hebt die wel nodig, hè, die rit. Uh, uh, althans, die, jas, die regenjas vandaag. Nou, het is meer windjack, hè. Het is s ochtends koud. Dus op dit moment is het windjack. Uh, als ik erheen fiets, als je niet te koud gaat, dan gaat hij weer uit. En uh, ja, hij is ermee, ja, als, als je weet, maar nooit. Ja. Sterkte vandaag. Oké, okay, ja, ik moet opschieten, hè. Oké. Okay. Het grootste vluchtelingenkamp ter wereld voor een ramp van enorme omvang. Dadaab in Kenia kreeg bezoek van staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen. En hem is inmiddels weer terug in Nederland. We spreken hem zo. Edwin Gerritsen voor de verkeersinformatie. Hoe is het op de weg? En er staan maar twee files. Allebei richting Amsterdam. Op de A8 richting Amsterdam voor Knoop het Koenplein 3 kilometer. En op de A9 Alkmaar maar richting Amstelveen voor Knoop het Raasdorp 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, ongeveer 400.000 mensen hebben een veilig inkomen gezocht... in dat vluchtelingenkamp in Dadaab, in Kenia... voor de toenemende hongersnood in de hoorn van Afrika. Het kamp is opgezet voor 90.000 mensen... maar is inmiddels uitgegroeid tot het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. staatssecretaris nu aan de telefoon. Meneer Knaupe, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Oort. Heeft u een goede indruk kunnen krijgen van wat zich daar afspeelt... of ze het daar uh, tot nu toe nog onder controle hebben? Ja, uh, kijk, het is natuurlijk kort... Uh... Ja, een paar dingen zie je wel. Uh, ten eerste zie je dat uh, het, aantal mensen, uh, het aantal mensen dat honger heeft en dat vanuit het noorden, uh, vanuit Somalië voornamelijk, in de richting van dat kamp uh, trekt, dat neemt uh, toe. Um, en je ziet ook dat dat kamp, waar het op zichzelf eigenlijk heel professioneel georganiseerd is, dat, dat barst geleidelijk aan uit zijn voegen, dus, uh, dus de druk wordt groot. En, en dat, uh, je ziet dat dat natuurlijk op den duur, kunnen ze dat op deze manier niet volhouden. Nou spreekt de VN van een humanitaire crisis, een grote humanitaire crisis. Is dat ook het beeld dat u heeft overgehouden aan uw bezoek? Ja, kijk, um, uh, het is zo dat uh, die hongersnood, uh, da daar waren al wel eerder berichten. Het uh, was ook wel eerder bekend. Uh, en de satellietwaarnemingen en trouwens ook het weer van de afgelopen twee jaar, dat duiden erop dat langzaam maar zeker ernstige gevolgen zouden zitten aan die droogte. Uh, waar het zich niet zo goed was. Dat was uh, op een ondoordringbaar gevaarlijk uh, land, namelijk Somalië. Daar kom je bijna niet in. Mm -hmm. Het grootste deel is in handen van een islamitische terroristische organisatie. met allerlei vertakkingen, als Shabab. En daar met name uh, heeft de VN de heel sterke indruk intussen. Uh, niet alleen sterke indruk, maar men heeft intussen toch ook wel via informanten voldoende onderzoek kunnen doen. Daar stelt men vast dat bijna de helft van de bevolking geleidelijk aan ondervoed is. U zegt eigenlijk, daar in Somalië ligt het grootste probleem. Want daar is ook jarenlang de hulpverlening gefrustreerd... Hè, door de mensen, de terroristen van Al-Shabaab. Ja, ja het, is zo, het is nog steeds zo dat het, uh, dat het voor... Uh, kijk, het gaat hier om, uh, om, uh, om een hongersnood, een, hongers, een, een voedselramp. Uh, en dan wat je wilt is eigenlijk, uh, nou ja, dan gaat het niet op... Dan gaat het om zo snel mogelijk zorgen dat voedsel bij die mensen komt. En dat gaat eigenlijk nauwelijks. Daar, daar zijn één of twee voorzichtige experimenten geweest de afgelopen weken... ...om een, een, wat, wat voedsel, een paar vrachtauto's met voedsel ergens heen te brengen. Uh, en je moet er dan op toezien dat het wordt uitgedeeld... ...dat het bij gezinnen komt, dat kinderen het, het, het, het eten... En, ...en dat is dus één of twee keer is dat gebeurd. Maar er zijn verder geen enkele toezeggingen tot nu toe... ...dat dat in het volk weer kan dat het niet in verkeerde handen valt. Ja. Dus wat gebeurt, als je daar niet heen kunt... dan komen die mensen naar jou toe, dus voor zover ze het volhouden... want ze zijn natuurlijk er allemaal, en verzwakt... Eh, proberen ze naar het zuiden, vooral naar het zuiden te marcheren... In, in de hoop, in Kenia opgevangen te worden. Maar het is dus duidelijk niet alleen een, een kwestie van droogte... maar ook wel degelijk van politiek en van terreur, van geweld. Ja, nou kijk, het, het, de, de, het probleem speelt ook in het noorden van Kenia... het speelt ook in Ethiopië, in het zuiden. Hè. Men, men, men schat dat uh, over een maand of anderhalf... Um, er toch um, een kleine 10 miljoen mensen hierdoor worden geraakt. En uh, in Somalië heb je het over uh, 4 miljoen mensen. Dus, dat dus vang je het, niet meer op natuurlijk. Hè? Nee, dat vang je niet meer op. Uh, dat, vang ook, dat, dat vang je ook in, in een enkel vluchtelingenkamp niet meer op. Dat kun je wel opvangen door uh, te zorgen dat er zoveel mogelijk voedsel naar die gebieden wordt gebracht. En nou ja, daar zijn de, de, de, de, de hulporganisaties, die zijn daar nu druk mee bezig. De dus UNHCR is bezig, het World Food Program is bezig voedsel te kopen en te kijken om dat bij de mensen te krijgen. Um, dus daar wordt wel hard aan gewerkt. Maar het grootste probleem is toch Somalië, omdat je daar niet heen kunt. Nou ja, je kunt er niet heen, um, maar het veroorzaakt ook um, grote problemen... voor de mensen die daar, die daar moeten leven en nu moeten vluchten. Is, is, is het, um, het beeld wat u dan aantreft in zo'n vluchtelingenkamp voor u ook reden... om na te denken over um, structureel andere oplossing voor, ja, uh, kijk, voor deze regio? Weet u wat het is? als je Kijk, wat hier gebeurt in zo'n kamp, dat de, in structurele zin is het eigenlijk iets heel vreemds, want je, daar komen mensen binnen... die hebben honger, die worden te eten gegeven, die worden opgevangen... En verder zitten ze in zo'n kamp en kunnen daar eigenlijk ook niet meer uit. het is een noodoplossing. Het is een absolute noodoplossing. En voor de lange termijn is het ook, leidt het ook eigenlijk tot een uitzichtloos bestaan. Maar wat voor zin heeft het dan bijvoorbeeld ja, nog kijk, om geld ja, te, ja, te geven aan een heeft... land als, als Somalië? Als dat toch door, eh, zo gefrustreerd wordt door de burgeroorlog dan. Nou, moet u, Ja, kijk, uh, dat is zeker waar. Het punt is alleen als, als, uh, als, als u uh, in grote honger uh, honderden kilometers naar het zuiden marcheert... Dan, dan is het u wat waard dat er iemand staat die u simpelweg voedsel geeft... Hmm. Dus uh, dat dat op den duur geen, uh, geen oplossing is, is duidelijk. Maar bij een hongersnood, bij zo'n ramp, ja, dan gaat het natuurlijk toch in eerste instantie om dat mensen niet van de honger uh, omkomen. Maar wat moet er daarna dat, gebeuren? Dan? Nou ja, daarna moet er natuurlijk van alles gebeuren. Kijk, uh, als die mensen eenmaal uh, veilig zijn opgevangen, dan begint de volgende fase eigenlijk pas. En dat is, dat is gaan nadenken over de vraag. Uh, hoe gaan we om met Somalië? Hoe kunnen mensen zich elders vestigen? Hoe kunnen ze een bestaan opbouwen? Los van dat nomadische trekken... Uh, wat, wat, wat door de oprukkende droogte vanuit het noorden... natuurlijk toch een problematischer bestaan aan het worden is. Maar meneer Knappen is, is de internationale druk op Somalië... niet te veel verslapt dan de laatste jaren? Vindt u niet dat daar internationaal weer naar gekeken moet worden? Dat daar de druk weer moet worden opgevoerd? Zeker. Alleen het is voor het grootste deel... los van, van een kleine enclave in Mogadishu... is het natuurlijk een, een, een gebied wat, uh, wat afgesloten is... en wat, wat beheerd wordt... door. Terroristische organisaties, fundamentalistische organisaties. Die. Mm, ik zal u zeggen, nu heeft. Yeah. De, een van die organisaties. die heeft op papier althans toegezegd. dat. Uh, dat uh, medewerkers van, van hulporganisaties. wellicht naar bepaalde plekken mogen komen. om voedsel uit te delen. Maar ik zal u zeggen, tot voor kort. Uh, uh, mochten dat uh, geen uh, vrouwen zijn. Dat mochten, uh, geen, dat mochten alleen maar moslims zijn. Uh, ze mochten. Uh, uh, uh, niets bij zich hebben wat, wat zou wijzen op, uh, op afwijken van de fundamentalistische principes. Dus dat kon eigenlijk niets. Ja. Uh, dus het is een ondoordringbaar regime voor ons. Uh, er zijn natuurlijk meer enkele andere gebieden in de wereld... Ja, waar een regime heerst waar wij heel slecht vat op hebben. Nou. Um, nog even tot slot naar uh, Oxfam, de Britse organisatie, hulporganisatie. Uh, is boos, verwijt Europese landen dat ze te traag zijn... met het vrijmaken van extra geld. Er zou 1 miljard nodig zijn en er is nog maar 200 miljoen binnen, zeggen ze. Voelt u zich aangesproken? Ja en nee. Kijk, wij, wij, doen al, al, uh, wij zijn in het in, in begin van dit jaar al begonnen... met uh, middelen vrij te maken voor noodorganisaties... en extra middelen vrij te maken voor dit gebied... Maar uh, en zeker is het ook zo, uh, uh, maar, maar feit is dat, ja, dit is een, een, een, een ramp van een omvang. Uh, zoals we dat bij kijk, het, het manifesteert zich niet als een tsunami, dus je schrikt niet in één keer beneden de televisie aanzet. Maar dit is een ramp waar je in vergelijking met een met, met gebeurtenis als een tsunami natuurlijk overal in de wereld hoopt dat er ook acties van burgers op gang komen. Want die ja, word je precies. natuurlijk toch overvraagd. Maar is het voor u reden om na te denken over opnieuw een extra bedrag? Nou, dat hebben we vorige week nog gedaan. Dus, uh, dus uh, dat was voordat De deze oproep eruit uh, ging. Maar nadat een andere oproep was uitgegaan, namelijk van uh, het World Food Program. Dus toen heb, daar hebben we op gereageerd. Uh, en we zijn nu, nu druk bezig om te kijken hoe we die middelen het beste kunnen inzetten. Uh, en hopen overigens ook dat andere landen, ik zie ook andere landen, successief nu al stappen zetten. En we hopen natuurlijk toch ja, dat ook, uh, dat ook uh, burgers in actie komen. Goed. Dat secretaris Ben Knapen, dank dat u zo vroeg al in onze uitzending wilde zijn. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Volgens de Britse krant The Independent raakt premier Cameron... steeds sterker betrokken bij het afluisterschandaal. Daar lijkt het op nadat The Guardian gisteren onthulde... dat de oud-hoofdredacteur van News of the World, Neil Wallace... De partij van Cameron heeft geadviseerd bij een project... in de aanloop naar de verkiezingen van 2009. Volgens The Guardian heeft Wallace informeel en onbetaald advies gegeven... over de manier waarop de politieke voorstellen van de conservatieven... zo gunstig mogelijk in de krant zouden kunnen komen. In een reactie in The Independent zegt de conservatieve partij van Cameron... dat ze uitzoeken wat... De precieze aard is van die adviezen die Wallace zou hebben gegeven. De Britse premier Cameron spreekt later vandaag in het Lagerhuis over het mediaschandaal rond het blad News of the World. Gisteravond is hij vervroegd teruggekomen van een reis in Afrika. Nederlandse kranten ook veel aandacht voor mediamagnaat Murdoch die gisteravond dus gisteren werd verhoord tijdens die hoorzitting het Britse parlement. Een trouw grote foto van de man die Murdoch belaagt met een bord met scheerschuim. En de Volkskrant heeft een serie foto's van Rupert Murdoch en Rebecca Brooks met een Vragende gezichtsuitdrukkingen willen ze duidelijk laten zien... dat ze echt niets wisten van dit afluisterschandaal. En ook in het thuisland van Rupert Murdoch, Australië... was de hoorzitting belangrijk nieuws. De Australische premier Julia Gillard zegt in The Australian... dat de Australische tak van Murdoch een hoop vragen heeft te beantwoorden... naar aanleiding van het schandaal. Ze willen er niet al te specifiek op ingaan... maar volgens haar leven er veel vragen bij de Australiërs... over de praktijken van de kranten van Murdoch in Australië. Na acht uur meer over het Britse afluisterschandaal. doen we met onze in Londen, Arjen van der Horst. Ander nieuws dan. Politie kan binnenkort vingerafdrukken op straat afnemen... met een speciaal apparaatje, wel trouw. Deze nieuwe techniek zal worden ingezet... voor intensieve controle op illegale vreemdelingen. Bij wijze van proef krijgen 125 agenten uit verschillende regio's een scanner. De Britse politie werkt al met deze mobiele vingerafdrukapparaten bespaart daar veel werk, maar er ontstond vorig jaar wel commotie... onder organisaties die opkomen voor de vrijheid van burgers. Toenmalig Chineens president Salvador Allende pleegde op 11 september 1973 zelfmoord. Hebben dus niet vermoord door militairen, zo wijst onderzoek uit. Op de dag van de zelfmoord pleegde generaal Pinochet een staatsgreep. In zijn presidentieel paleis zette Allende een automatisch geweer tussen zijn benen en haalde de trekker over. Het onderzoek is de opening van de Chileense zender, nieuwszender Buenta Cuatro Horas. El médico legal confirmó que no hubo intervención de terceros y que el expresidente Allende se suicidó en el Palacio de la Moneda del 11 de septiembre de 1973. A nombre de la familia, su hija, la senadora Isabel Allende, dijo que está tranquila con la noticia al tiempo que valoró el trabajo del equipo a cargo de las pericias. De dochter van de voormalig Chileense president, Isabel Allende... kan zich goed vinden in de resultaten van het onderzoek. Met deze uitslag heeft ze rust over de dood van haar vader, zegt De beloningscode heeft bij ziekenhuizen nog geen succes, schrijft het Financiële Dagblad. Het gemiddelde salaris van bestuursleden van het ziekenhuis bleef vorig jaar... op hetzelfde pijl als een jaar eerder, gemiddeld zo'n 240.000 euro. In de code staat dat een bestuurder maximaal 30% boven de balk... en de norm van 190.000 euro mag verdienen. Nou, ik weet niet hoeveel vakantie al aanstaande is. Een beetje werken tijdens de vakantie is zo slecht nog niet. Volgens promovender Jessica Blom in Voxkrant doet de vakantie je goed, omdat je dan zelf je dag kan indelen. En als er iemand dan bewust voor kiest om ook te werken... is dat helemaal niet slecht. Als je ongevraagd gestoord wordt tijdens je vakantie... dan heeft dat wel negatieve effecten op je welzijn. Attentie! Attentie! Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT. Negen weken lang Brother Where Art House. Over historische broederparen.